Met het CNN Journaal. In Parijs is de grote klimaattop begonnen. President Hollande ontvangt 150 wereldleiders die komen praten over een nieuw klimaatakkoord. De top zal ongeveer twee weken duren. Tussendoor wordt er ook gepraat over de aanpak van terreur op IS. De meeste wereldleiders zijn gisteravond al aangekomen in Parijs. Sommige van hen, onder wie de Amerikaanse president Obama, gingen meteen naar concertzaal Bataclan om eer te bewijzen aan de slachtoffers van de aanslagen van eerder deze maand. Bij reisorganisatie Rover is deze maand een record aantal klachten binnengekomen over stampvolle treinen. Het waren er 3600. Mensen klagen dat ze veel moeten betalen, maar dat er niet genoeg zitplaatsen zijn. De meeste klachten kwamen van reizigers op Utrecht Centraal, Woerden en Hilversum. Reizigersorganisatie Rover verwacht dat het aantal klachten nog oploopt... omdat de NS binnenkort oude treinen uit de roulatie haalt, terwijl de nieuwe er pas over een jaar zijn. Jongeren zonder werk of afgemaakte opleiding moeten een baan krijgen of weer naar school gaan. Minister Ascher wil daar de komende tijd afspraken over maken. Als eerste met 35 gemeenten. Ook scholen, het UWV en werknemers worden bij het project betrokken. De groep bestaat uit 66.000 jongeren onder de 23. In dagblad Metro zegt Ascher dat ze in het beste geval thuis op de bank zitten. In het ergste geval veroorzaken ze problemen op straat. Hij wil de jongeren in beeld krijgen door gegevensbestanden te koppelen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het eerst in zeven jaar niet gestegen. Eind september zaten 442.000 mensen in de bijstand. Net zoveel als begin dit jaar. Zeven jaar geleden, voor de crisis, hadden ruim 300.000 mensen een bijstandsuitkering. De leeftijden van mensen met bijstand verschuiven iets. Het aantal mensen onder de 45 daalde en het aantal 45-plussers steeg juist. Het weer: regen en vanmiddag wordt de zuidwestenwind krachtig tot stormachtig. Er zijn windstoten en het wordt 10 tot 12 graden. Ook morgen regen, maar wel minder wind. Dit was het nws journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat tussen Stroe en Hoevelaken nog een file van 7 kilometer. Er ligt daar langs de kant van de weg een vrachtwagen in de Greppel... en dat trekt natuurlijk veel bekijks. Het loont om om te rijden via Ede over de A30 en de A12. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... staat tussen knoopend Oude Rijn en Maarsen 5 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetwoude Dorp 6. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 3 kilometer... En ook op de A12 richting Utrecht, tussen Woerden en Knopend Ouderrijn 8 kilometer door een ongeluk, daar is de rechte rijstrook dicht. Verder ook nog wat vertraging op de N44 van Wassenaar naar Den Haag... bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Waar ben je nou waar ben je nou? Waar ja, nou, haast he, Ongelooflijk. Het lijkt wel werk, Ja, het is al een paar kilometer lopen hier ja, in de studio. Oh, dus uh, voorheen word je er zo in, maar dan ja. nou, nou, ja. kost het eventjes uh, wat zwitterbotjes. Ja.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 de dames en heren van het circuit gaat lukken. En dat ministerie meewerkt enzovoort. Dus uh, heb jij nog nieuws daarover? Jij, jij hoort nog wel eens wat. Nee, eigenlijk niet. Het is een oh. beetje stil op uh, dat front. Oh, Oké. Okay. Oh, dat kan goed of het kan slecht zijn. Ja, je uh, weet het nooit. Ja, maar ja. wel een geweldig idee. De Grand Prix terug in Sanford. Dat zou toch wel wat zijn, hè? Fantastisch. Fantastisch gewoon. Ja. Nou, de nieuwe James Bond-film. Spectre is ook fantastisch. Ja, heb je gezien? Ja, nee, ja. Ik, ga, ik ga er nog heen. Oh. Sam Smith, die zingt de titelsong. Oh, yeah. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I Ja, wanneer eh, draait hij eigenlijk in de enige bioscoop van zo'n deze Spectre? Ja, wanneer die draait? Ja, op welke oh, tijd? Oh, hemel, mijn Ja, dat ja, ja, is hier wel, de overval is gelukt. Ja, ja, nou, dus, uh, <laughs> dat uh, kun je wel zeggen. Heel goed. Ja, nou, uh, even kijken, ja, hier staat hij. Writings on the wall. Uh, even kijken, donderdag, zondag, maandag, dinsdag om acht uur. Vrijdag, zaterdag om zeven uur en om kwart voor tien.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 En het ziet er echt weer uh, gezellig uit. Ja, borreltje. Zometeen, uh, ja, ijsbuitje <laughs> erbij. Oliebolletje van Harry. Nou, oh, wat willen we nou nog ja. meer? Warme worst van de HEMA. Lekkere worst van de HEMA. Hé, <laughs> ik hey, kent het wel. En nog veel meer natuurlijk, hè. Horeca in Zalvoort, uh, die leeft en die doen het goed trouwens, hè. Kijk oh, ja? naar uh, de restaurants in de top drie. Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Lady ja. Chef en uh, Sin. Ja, ja, ja. Die scoren maar, hè. Ja, die gaan hard in de top, top, top 500 zo. Top vijfhonderd, ja, van zo. de duizend. Goeie prestatie. Ga zo door hier in Zalvoorts. Benno, ik hou je vanmiddag in de gaten hoor. Als jij met de koptelefoon op blijft zitten... dan weet ik zeker dat ik een goede plaat gedraaid gebruiken. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is ben, lekker muziek. Ja, de SOS-bind hoor je een Just Be Good To Me. Nou, morgen dus Max Verstappen vanaf een elfde startpositie. Weet jij trouwens wat teamgenootje Carl Sains heeft gedaan? Nee, daar heb ik even niet op gelet. Even niet op gelet? Nee, nee maar die moet achter Max blijven rijden. Ja, toch? Die ook niet. Ja, want ja. Max gaat maximaal. Ja, ja. Ja. Ik volg hem heel strak op internet. Uh, vanochtend in het... Uh, ik ik dacht, want ik lees nogal de nodige websites. Ik dacht dat AD was daar een heel mooi artikel over, Max. Jos en Max trouwens. Want het gaat natuurlijk over. Uh, Jos is er nauw bij betrokken. Um, en dat is, uh, ja, dan krijg je een beetje weer meer inzicht in, um, in het leven van de familie Verstappen. En hij uh, heeft verkering trouwens, wist je dat, Max? Echt waar? Ja, een, oh, een, een Zweedse jonge dame. Dus uh, ja, wie uh, wat van ver komt is blijkbaar lekkerder. En, uh, maar goed, in ieder geval uh, hij verkeer ik. Uit zwei dan zullen we zeggen. Ja, Precies. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Zo duidelijk om half vijf het deur van de week. Ik heb ook nog het gedicht van de dag uh, voor ons. Te goed hè. Dus ja, zeker. Reden klaar. genoeg om te blijven luisteren naar ZFM Zandvoort op zaterdag. In Zandvoort, goede namiddag. Ah, het ging donker te worden hoor, de lichten kunnen weer aan. Hier in Zandvoort.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 Zo, we zetten de zender van CFM even in de wax, In, in de, de wax, in de wax Met Building a Bridge, True Yard. Oké. Okay. Zo dadelijk het uh, dier van de week. Maar eerst nog even deze, joh, die is zo oh, mooi. Kingham, de live vest van Carol King. Die gaan nu draaien. Oh, ga je nu draaien? Ja, nou, dat is dat kijken, You've Got meen. a Friends. When you're down and try. The sky up above you should turn. Thanks. Friends. Bijna anderhalf miljoen keer bekeken op internet. Ja, niet normaal. Uh, niet normaal. Ja, ja, dat is uh, fantastisch. Hij is ook wel een hele mooie uitvoering dit hoor. Ja, zeker. Carol King live in hey, You've Got your Friends. Maar je moet, mensen moeten wel in de maand meeklappen. Dus dat nou, een... dat ja. viel je een beetje ja. tegen. He? Ja, dat heb ja. ik hem ook. Ja. Ik dacht, dat gaat niet helemaal goed niet. Ik meteen het uh, dier van de week. Maar eerst vraag je aandacht voor de nieuwe single van Volkers.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 Maar dan loop je door tot je er komt. Al oh, ben je koud en ook vermoeid. Die gas is gesneden.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 kan je ook even zeggen dat ik te boeken ben met de band. Oh ja, kan dat. Ja, www.facebook.com slash Oké, okay. en daar mag jij uh, in het achtergrondkoortje mee zingen. Ja, ja voor mij uh, <lacht> hebben ze dat gedaan. <lacht> <lacht> voor jou. Ja. Het is drie overal vijf. Zullen we hem gaan doen? Wat? De dier Wat? van de week. Die van de week, ja. ja. Die de ja. dier van de week heet uh, Pia...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 Hele verhaal te lezen in de Stadvoetse krant. Geschreven door Nel Kerkman. Oké, okay, en als je het uh, Dier van de Week uh, wil zien. dan kan je dat uh, via de CFM-app doen trouwens. Ook toch? Ja, er staat een foto van Pia op. Ook van Pia. Van Pia. Oké, okay, leuk. En de andere dieren, Dier van de Week, uh, elke week te volgen via de CFM-app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Nou ga je maar vast voorbereiden, heer Veugen. Oh ja. Want het gedicht van de dag gaat uit aankomen. Ja, ja, ja, ja. Maar eerst onder meer, deze van steeds.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 Met je Ja, daar staan allemaal conferences op. Oké, okay, nou, dankjewel voor het uh, gedicht van de dag. Mag ik daar naar huis? Nee, nee, <laughs> je moet toch een kwartier. Oh, je moet toch een kwartier. Sterven al, je Blijf laat, me me je, ik laat de je de, de hele, hele dag Ik vind je wel even vast. <laughs> vind je het toch lekker, hè? He? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Laten we ja. de hele middag naar die eetprogramma's kijken. <laughs> ik, <laughs> ik zie het. Oh. Oh. De marteltocht is gaande bij CFM. Marco Masato en Ali zijn hier. En wat zou je doen? Slaat met de maan. Heb je enig idee wat een merk je zou doen als je nog maandag zou bestaan?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 Denk wel, ja, dat ja, je. <laughs> oh ja dan die nodig je misschien nog een Ja, dat is waar. Wat een keuze, binnen. Ja, wat een keuze. Ja, ja, ja, en ja. dat allemaal in vijf minuten, hoor. Dat is, zo uh, dat, dat gaat uh, heel veel van rapido, hoor. Uh, je hebt natuurlijk bepaalde nummers in je hoofd, weet je. En dan uh, uiteindelijk... Uh, oh, dan denk je, oh, die is leuk, leuk, die ja. is ook leuk. Nou, <laughs> Ga je maar door, hè? Vijftien nummers. Precies. Ja. Nou, het is zo gebeurd. Ja. Nou, hij gaat uh, zo rond de kerstdagen uitgezonden worden. Wie? De top 20. Oh, ja, de top <laughs> <laughs> Naar welk land uitgezonden? Ja ja, ja, ja. ja, ja, Wat ga je nu draaien? <laughs> um, um, ja, ik heb toch voor uh, Laatme gekozen. Ja, Laatme. Viveren. Ja, heerlijk. Ja, ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja, immersion heb ik vorige week gedraaid. Oké. Okay. Dus, ja. Deze week dan maar weer Laatme, maar tezamen met uh, Al de Liefste. Oh ja, Als het okay. goed is hoor, dat staat erbij in ieder geval. Ja.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 Go to Himself, the Vulcan. Pans pas à l'histoire, je manque d'esprit D'appropos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe feil. Ik blijf er lang, en liefst er langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. Rapsen-Saf, je altijd wel goed in de top 2000, hè? Uh, ja, Benno? dat denk ik ook wel. Ja, samen met Liesbethje natuurlijk. Ja. Dat is uh, lijsten volgezongen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, uh, ditmaal met uh, al de liefste. Zo'n leuke uitvoering is dat. Ja, zeker. Echt geweldig. Nou, het zit er alweer op voor zeg, ons. Het zit er al alweer op. Uh, moet ik wel nou alweer huis? Ja, ja, ja, je uh, uh, naar huis? Ja, je moet naar huis. <laughs> je mag niet blijven hangen hier. Het, het wordt hier al Volgens mij is de rekening ook nog niet helemaal betaald. Nee, klopt. <laughs> klopt. <laughs> en uh, ja, dankjewel Ben. Benno. graag was gezellig. Ja, was heel gezellig en uh, nou mocht je weer eens een een kijk, een, een sidekick, sidekick, sidekick. Ja, sidekick. Ja, sidekick. de sidekick. Nodig. Ja, ik ben ja. de sidekick. <laughs> Nodig hebben. We nou, dan weet je, ben wel te vinden. Nou, zeker wel. Dat Was hartstikke gezellig. Oké. Okay, normaal meteen maar... nog maar gesproken, Fred Hey met uh, Entertainment for You. Ja. Maar uh, ja, Fred heeft een dagje vrij. Oh, mooi dat. En uh, ja, zo meteen na vijf uur daarvoor non-stop muziek in de plaats. Maar let op, vanaf zeven uur wel weer live. Ja, willem. Willem. Yeah. Willem. Willem. Ja, ja. Tussen 7 en 10 uur met uh, I got Soul. Okay. met Willem Brest. Drie uur lang zo bij CFM. Volgende week uh, zaterdag zijn we er weer met Zove op zaterdag. Morgen zelf op zondag dan met Andor Zandbergen. Hele fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Things Goodbye. When you're chewing on life's gristle, da, grumble. Give a whistle.